In Congo zijn bijna duizend gevangenen ontsnapt. De gevangenis in de stad Lumbubashi werd aangevallen door gewapende mannen. Ze wilden een leider van de Maimai-rebellenbeweging bevrijden. De mannen openden het vuur op de agenten en militairen die de gevangenis bewaakten. Twee beveiligers kwamen om het leven.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 dat, uh, dat zou ik niet zo willen zien En als je nou heks bent geweest Vroeger In een vorige leven bedoel vorige je Mario ja. Ja. Okay. Kan je dan weer terugkomen als heks Of is dat dan gewoon over ja, oh, dan Ik denk dat dat wel kan ja. Ik ken wel mensen die dat zou hebben hmm. eh, Ik niet zou een bond, <laughs> zou een <laughs> Ik Zou ze wel een band Ik was uh, nou, Misschien was ik ook wel een heks Maar ik heb meer een andere levensherinnering Ik was meer priesteres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 Uh, we zitten nu in de maand van het hemelvuur. Ja. Volgens, ja, zij hebben uh, andere namen. Volgens. Uh, ik wou net zeggen, volgens ja. uh, Marja en uh, Petra. Ja. En hoe heet die bij jou? Uh, de maan van de jacht. De maand van Dat de, is de jacht. De volgende Diana. week. Hm? Diana? Diana? De jachtgoedien? Uh, oh, Diana. Diana, Diana. Ja, ja. Diana. Uh, even denken. Ja, de geleide visualisatie komt er, geloof ik wel voor. Ja. Oké. Okay. <laughs> um,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 Dus, maar ik weet niet of iedereen dat heeft, maar ik, in ieder geval wel. Ja, nou, in Zandvoort is dat best wel. Is dat ook okay? heel goed hoor? Ja, dat ja, lijkt me ook goed. wel. Bij ja. de zee, de zee hoort bij de maan. Ja, als je dan, ja. dan, ik laat de hond dan uit en dan loop je daar en dan kijk je en denk je: oh yeah. ja. ja het, Susan Smit heeft er een boek over geschreven, Hex in the City. Hè? Ja. Eigenlijk. Dus dat gaat over het feit. Dat heb ik niet gelezen. Oh, nou, het ja. komt daarop neer dat je dus in de stad een andere beleving hebt van de volle maan. Dat kan me je goed voorstellen. De... Ja. Ja. Ja, nou ja, volgende week zondag is er dus weer een maanavond.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 Phil Collins is een man die zijn sporen, een muzikaal natuurlijk, echt uh, heeft uh, verdiend. En uh, naast Genesis uh, heeft hij ook succesvolle solo carrière en uh, heeft hij uitstapjes gemaakt uh, naar de Jazz en uh, Musical.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 een ander nummer wat ik zo meteen wil gaan spelen That Story of My Life en uh, de cd um, ja, die moet eigenlijk nog gefinancierd worden ik heb ook een ander cd, die is wel af die kun je gewoon op mijn website ook uh, verkrijgen het, het eerste nummer wat ik vandaag speelde dat staat op die cd, ja. uh, deze nieuwe cd die hoop ik uh, um, nou ja, uh, toch nog wel dit jaar uit te brengen en, ik ook. Ja. Dan doen we cd-release op de radio. Ja, <laughs> ja leuk. Ja, het is ja, een bijzondere cd uh, geworden, Dat vind ik zelf. En ja, de opnames zijn al klaar? de opnames zijn klaar. dus is een deel met zang. En uh, een ander deel is alleen harp. Mooi. Ja. En waarom heb je deze cd gemaakt? Eigenlijk uh, had ik de muziek eerder dan het boek. Ik... Oh. Uh,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 en dat is eigenlijk een beetje ook hoe ik uh, de andere disciplines omga. Want ik schilder dus bijvoorbeeld ook. Dan is er dus een onderwerp wat in mij hangt. En daar geef ik dan een lichaam aan. Dus of het wordt een muziekstuk of een schilderij of um, uh, noem maar op. Je ja, maakt een hele mooie ezelsbrug of bruggetje bedoel ik. Naar, naar de ja, schilderij. Ik, ik zag je jouw maakt. hoofd. Ik dacht. Ik, <laughs> dacht ik zag mijn hoofd Ik moet aan de schilderij we denken. We... <laughs> nee, ik dacht hij wil een ezelsbruggetje. <laughs> een toegangsbruggetje.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 in de mensen, ja, Implemodaal, ja, waarbij de mensen met ziekte. We een natuurwinkel. Ja. Het is naast de natuurwinkel, je kan het niet mislopen: tussen de Biep en de natuurvoedingswinkel. Ja. <laughs> ja, mooi. Um, ja, het uh, doet me eigenlijk denken aan modellenwerk, kaartje. Hmm. We gaan naar de tarot, mm -hmm. de fototarot. Ja. Ja, klopt. Ik uh, heb het idee om inderdaad een tarot te maken met uh, mezelf daar dus in als model. En uh, ik heb aardig wat uh, tarot gestudeerd en bestudeerd. En wil daar ook inderdaad gewoon uh, wat van mijn eigen ideeën in kwijt. Dat is mooi. Ja. dat gaat helemaal lukken volgens, ja, ja, volgens mij. Er komen heel veel van... nieuwe dingen komen dan. Uh... Ja, weet je, als je eenmaal door de muze wordt gegrepen, dan, pff, dan blijft het komen. Ik denk dat het bij mij zo is gebeurd. En wie is jouw muze? <laughs>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 Je bent ook ontwerpster, hè? Je ontwerpt ja. uh, tatoeages onder andere? Ja, ik, ik heb uh, een tijd lang, toen ik studeerde in, uh, in de discotheken, Leeskotheken, dat andere wereld, heb ik dus uh, als uh, bodypainter en uh, een, een tribalist gewerkt. Dus ik uh, maak soms voor mensen ook uh, tribals met namen van kinderen. Of uh, gewoon mooie tribals. van dus keltische vlechtwerken eigenlijk. Ja, het, uh, dus, uh, ik moet ze op de site zetten, maar ik, uh, ik maak ja, een heleboel niet verkopen. Dat nog. Ja, het ja, zonde eigenlijk. Ja, ik uh, zal mijn arm niet aanbieden Maar <laughs> Nou zeg, kan nou, ook ja. ergens ja. ja. anders, anders over nee Ik heb het vertrouwen wel <laughs> nou, Maar okay, ik ja. heb de juiste arm niet Laten we het zo maar Nee, het kan ook ergens anders <laughs> oh. Nou ja, goed nee. Uh, nee. Uh, Maar je zet zelf niet de tattoos, toch? Dus, uh, nee, nee, nee, nee, nee Ik ben meer van uh, body paint dat je het weer af kan wassen En weer een nieuwe kan nemen Ik heb zelf ook geen tattoos of gaatjes in mijn oren ofzo. Ik helemaal oh, puur natuur Ik heb toevallig wel een tattoo, ja. oh. ja. oh. maar ja, oh, ja, yeah, I know. <laughs> <laughs> Een zeer speciale plaats. Ja, uh, ik... heb je... <laughs> no comment. <laughs> <laughs> ja. ja, het is zo. geen kleurenuitzending. Troost, zo, zo. troost. Ik heb hem ook gezien. Maar oh, nou, nou, okay. dat is geheel verpest. Uh, we gaan even door met het uh, het, uh, het het, het femke zijn. Ja. Uh,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 Nou ik, ik vind het wel mooi. Het is een geuze naam natuurlijk. Dus het heeft wel wat. En voor een tijdje was het ook wel goed, maar ik was